PVV'er Daniel van der Stoep stapt uit het Europarlement. In een persverklaring zegt hij dat hij ondergisteren een verkeersongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van alcohol. Er waren geen gewonden, maar volgens de 30-jarige politicus heeft hij zichzelf gedisqualificeerd als parlementariër. Van der Stoep zat twee jaar in het Europarlement. PVV-leider Wilders zegt dat hij de beslissing van Van der Stoep respecteert.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 Amerikaanse wetenschappers waarschuwen voor het uitsterven van een koraalsoort in het Caraïbisch gebied. Oorzaak van de bedreiging is een virus in menselijke uitwerpselen dat via de rioolwateringsinstallaties in zee terechtkomt. komt. Het virus bestaat niet in dierlijke ontlasting. In de Amerikaanse staat Florida is de waterzuivering gerenoveerd waardoor de koraalsoort daar geen gevaar meer loopt. En nu wordt gehoopt dat op ook op andere plekken gebeurt. Het weer, eerst wat zon, later bewolking en buien, mogelijk 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 In de Randstad staan de lange file op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn tussen Knoop en Barneveld. Daar staat 8 kilometer. Daar is vanochtend een auto over de kop gegaan. Bij Barneveld zijn twee rijstroken dicht. Verkeer in de regio's Amsterdam of Utrecht onderweg naar Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A1 richting Amsterdam staat nog 2 kilometer bij Knoop door kijkers. A4 naar Amsterdam bij op 2 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven. 2 en richting Den Haag 3 kilometer voor Den Haag Malieveld A16 Breda in de richting Rotterdam tussen knopen Ridderkerk en de van Brinoordbrug een fiets van 3 kilometer en op de A28 in de richting Utrecht, daar staat bij Leusten 3 kilometer tot zover de verkeersin.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 Ja, dat was uh, Mother's Finest met uh, Piece of the Rock. Even een nummer om uh, even wakker te worden. We gaan uh, zo praten. Onze gasten die, uh, die komen nu binnenlopen. En uh, het is, uh, nou, hoe laat is het? zeven over elf? Uh, tijd uh, voor uh, het politieke item uh, in onze uitzending. Het is reces, dus. Uh,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 als buitengewoon raadslid. Ja. Nou, nou weet ik, een buitengewoon commissielid eh, nam plaats en nam deel aan uh, voorbereidende informatieverwerving en, en discussies. Uh, fractiestandpunten alvast uitwisselen en dergelijke ja. over onderwerpen. Dat is precies hetzelfde. Dat gebeurt nog ja, steeds. Ja. Nou, debatteren zal... Uh, ja, dat mag anders. niet volgens de regels. Nog niet. Ja. Daar is wat kritiek over omdat je uh, toch met de uitwisseling van informatie wil je graag uh, mening peilen van een ander of een stand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 Je, je zit daar niet zomaar. Nee, je mag als, uh, als, als, als fractie, ik weet niet wat het aantal uh, der uh, gekozen leden is, maar je mag als, als, als fractie van een politieke partij, mag je een aantal mensen voordragen. Dat doet dan een fractie als uh, commissie of buitengewoon raadslid. Ja. Ja, ja. ja, maar Cor, ja, even noemen, jij zit hier dus voor antwoord. Ja. Aastit van de Veld uh, is hier ook aanwezig, uh, overigens. Goedemorgen, als Goedemorgen, als ja. Je strikt. mag er ook wel bij komen zitten hoor. Ja. Uh,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 spelen dus, dus toch wel ondanks dat er allerlei vakanties gaan we spelen natuurlijk nog wel wat dingen ja. uh, en je had een onderwerp uh, wat je na aan het hart ligt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 Vanuit Schalkwijk naar bijvoorbeeld het winkelcentrum in Nieuw-Noord waar boven woningen zijn. Daar geldt dan een opkomsttijd van vijf minuten voor.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 het is niet realistisch.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 ...zoals hij nu is, wel de juiste is. Ja. Ik denk het niet namelijk. Het, het, het heeft ons een hoop geld gekost... ...dan in de afgelopen jaren in ieder geval. Ja, want wij gaan dus nu steeds meer geld betalen... ...voor steeds minder diensten. Nou, en dat is gewoon een zorgelijke zaak. Want dat was namelijk niet de bedoeling van die veiligheidsregio. Ja. ja, en dan komen we nu ook op de weg die je te gaan hebt. Uh, dit is een standpunt van GBZ. Uh, hebben jullie al met andere politieke partijen hierover gepraat? Wij uh, zijn de afgelopen week zeer druk bezig geweest met allerlei politieke partijen. En er zijn ook een aantal uitspraken in ons dus van... Een delen zij onder... jullie bezorgdheid? Zij delen wat de ik... De partijen delen onze bezorgdheid. Ja, ja. ja. Okay. Dus... gelukkig... Het gaat een onderwerp worden de komende tijd? We hebben gevraagd of het weer geagendeerd kan worden en dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. De termijn? Dat hopen we wel, ja. Neem aan dat er wel haast bij is. Maar op welke termijn gaat die ladderwagen weg? Nou, er is nu gesteld, 2015, want in dat jaar zou die vervangen moeten worden. Ja. Nou, de, deze ladderwagen heeft destijds uh, 550.000 euro uh, gekost. En dat is natuurlijk nogal wat geld. Ja, dat hebben ze niet. En dus de, Dan blijft hij dus in stand totdat tot die op is. Dat ja. <tot> die afgekeurd wordt. En dan gaat hij weg. En dan komt er geen nieuwe. Okay, yeah. Maar wij gaan dus nu al uh, per jaar dat bedrag wat die ladderwagen zou kosten meer betalen aan die veiligheidsregio, uh, maar we krijgen er niks voor terug. Nou, okay. en ik denk gewoon als je dan op achteruit gaat, moet je dan nog wel meedoen met zoiets. Yeah. Maar het betekent dus dat de veiligheidsregio ook geen geld meer opzij zet. Dus ze veert voor een te vervangen ladderwagen. Dat, dat is het probleem, ja. Nou, vanaf nu al. Vanaf nu al, ja. En, en ja, er zijn nog meer dingen die spelen. Bijvoorbeeld, er zijn in Zandvoort zijn de brandputten. Nou, brandputten die zijn bedoeld voor als er acuut snel veel water nodig is. is er is een put geslagen die dan het grondwater oppompt. Nou, van allerlei milieueisen en zo willen ze niet meer dat we grondwater oppompen. Want dat moet allemaal uit een, uit een rivier komen. Je, je kunt geen zeewater gebruiken. Gebruiken, want dan nee. vroeste uh, heleboel. Maar nou, die brandputten zijn inmiddels ook afgeschaft. Want dat kost natuurlijk allemaal geld en moet onderhouden worden, moet gekeken ja. worden, werkt dat allemaal nog goed en zo. Dus in, op een aantal plekken met nieuwbouw, daar zijn al geen brandputten meer. Fijn. En of het waar is wat ik nu zeg, dat weet ik nog niet. Maar mij is toegefluisterd dat de brandweerwagens niet meer onrisk verzekerd zouden zijn. Ja. Wat op lange termijn een behoorlijke kostenpost zou kunnen zijn. Met besparingen zijn. Ja, maar dat is heel kortzichtig. ik Als dat zo is, dan is dat heel kortzichtig. Met een aanzekerheid grens, de waarschijnlijkheid, is dat zo, maar ik kan het nog niet 100% zeggen of dat inderdaad zo is. Ik vermoed het heel erg wel, ja. Nou, dat, in ieder geval, het is een onderwerp waarvan ik zeg, nou, dan moeten jullie nog maar eens een keer terugkomen. ik denk, nou ja, want ik ben wel nieuwsgierig hoe dat gaat aflopen. Ja. Nou ja, het liefst moet Het is in september, hè? Ja. het is toch nog niet ingevuld. Als je nu kijkt op de agenda, staat, er staat bijna niks op. op. Dus, naar mijn idee kan hij er gewoon niet. Ja. En dan doen we toch eventueel een donderdag, anders dan de Ja. Uh... Nou, nog even terugkomen op de consequenties van het een en ander. Als je zegt, wij, wij trekken ons terug uit het samenwerkingsverband...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 Oké, okay, dat, dat kan. Want we gaan straks in najaar beginnen met een nieuwe kazerne te bouwen. Ja, een nieuwe nou, dat is ook weer zoiets. Die kazerne... is geschikt is voor een ladderwagen. Ja. ja, hopelijk wel. Ja, die wordt dus op grote gebouwd dat er dus een ladderwagen ingeplaatst ja. kan worden. En dan moet je je voorstellen dat we nu een nieuwe kazerne gaan bouwen. En dan hebben we geen ladderwagen meer. Ja. Nee. nee, nee. Een ladderwagen betekent hogere deuren, mag ik aannemen. En diepte. Ja, is het ja. wat dieper dan de ja, meeste. Dan komt er een groot gat deel? te staan. Ja. Het is... Uh...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 Mm. En ik hoor toch echt wel heel vaak uh, dat de brand weer hier uitrukt. Dat valt me echt op. Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook brand niet alleen voor brand. Nee, maar maar ook voor afheizen met... van ja. patiënten. Ja. Dat is ook een onderwerp. Dat valt echt, echt op, want dan denk ik, ja. oh, ik hoor de brandweer. En daar nou wordt de ladderwagen ook mee. Ja, daar ja, een... ja, ja, is die voor maar... nodig. Ik ja. ja. uh, bedoel, personeel mag dus niet meer patiënten naar beneden tillen met een brankaart. Kan ook nee. niet altijd. Ja, maar dan wordt er dus gezegd, ja, het is geen kerntaak van de gemeente, of uh, van de gemeente van de, van de brandweer. brandweer. En uh, ja, dat is dan ja. nou, is daar geen ladderwagen voor nodig, dan moet er maar eentje uit Haarlem komen. Uh, Oké, okay. Goed. Wordt vervolgd, wordt ongetwijfeld uh, vervolgd, daar zorg ik wel voor. <laughs> Fijn dat jullie hier wilden komen om, uh, om dit toe te lichten. Ja. Want we zien nu dat uh, ondanks de stilte de storm toch nog eigenlijk een beetje voortvoedt. Ik kan het ook allemaal zon om bekijken, omdat we nu geen vergaderingen hebben staan. Heb je, de tijd? Heb je er de tijd voor inderdaad? Dat is. Om het is daar het. zien te verdiepen. Ja. ja, kijk, het is ook nog eens zo dat uh, bij de laatste vergadering van de, van de gemeenteraad is er een motie aangenomen. Waarin iedere fractie en iedere partij unaniem besloot dat de ladderwagen voor Zandvoort behouden moet blijven. Nee. En men ligt bij de VK handel bestaat naast zich neer. Ja. En ze zeggen gewoon van ja, niks mee te maken, wij beslissen erover. Dat ja. jullie hebben het overgedragen. En als je het wil, koop je het zelf nou ja, dat, hij is al van ons <laughs> Hij ja, is al aanwezig. maar ja, een, een nieuwe Ja, maar ja. omdat wij nu, nu het hele budget hebben overgedragen aan die VRK je Gaan ze ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de veiligheid in, in Velzen en op Schiphol uh, hoger wordt ja. Maar daarvoor betalen we toch geen belasting ervoor. Goed, zoals ik al zei, wordt gevolgd, we nemen er geen genoegen mee als ons Nee, dat zeker Oké, okay. heel hartelijk bedankt voor jullie komst Ja, graag gedaan Dank jullie wel, graag gedaan Oké, okay. en wij gaan verder met uh, ABBA 20 Zijn we zijn weer terug en we hadden net Abba met uh, Dancing Queen. en We zouden het ook gaan hebben over Dancing in the Street, alleen onze gast is er nog niet. Bram Boon is er nog niet. Nee, dus Bram, als je luistert, uh, kom naar, de stu naar uh, Hoogland. Hoogland en uh, dan gaan we zo meteen over Dancing in the Street praten. Maar gelukkig is Jacqueline al binnen. En uh, Jacqueline Kracht, goedemorgen. Goedemorgen. Dus zij zit nu bij ons aan tafel. En Jacqueline, vertel eens, wie ben je? Ik ben uh, Jacqueline Kracht. Ik ben uh, lid van de watersportvereniging Zandvoort. En ik zit onder andere in de organisatie voor... Uh... De wedstrijd, de nam remrace En de nam Remrace is een wedstrijd voor Katamalan-zeilers. Deze is voor oorsprong ontstaan uit een lange afstandsrace... ...vanuit Zandvoort via Noordwijk, Katwijk... ...naar het REM-eiland, wat er toen nog lag natuurlijk. Ja. En dan weer terug naar Zandvoort. Nou, toen heeft het dus ook nog re rondje REM, Remrace om het zo maar te zeggen...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 ...om commerciële radio en televisie... Ook de Veronica-tijd een beetje. Ja, inderdaad. Maar het had geen lang leven beschoren... ...want de overheid wilde Ja, ja, Het heeft, nou, net wat ik zeg... ...denk in 1964 is dat gebouwd. Ja. En in 2006 is die dus uiteindelijk afgebroken... ...omdat, ja, het werd toch wel qua onderhoud en zo... ...vertrouwden ze dat niet meer. En toen hebben ze hem weggesleept. Hij ligt nu in Amsterdam...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 Maar ja, en je hebt natuurlijk verschil tussen de grote en de kleine katamarans. Dus de grote katamarans doen het natuurlijk veel sneller dan de, de kleinere. Het is, het is ook onder andere een, nog een klasse-evenement van de Formule 18 en de DART 18. Ik weet niet of iedereen okay, dat zegt. Ja, we ja. hadden maar... nou, iemand met Formule 1. Ja. Oh, dit, dat ja. is weer ja. wat, wat anders. Die gaan waarschijnlijk nog sneller. Ja, ja en die, die kunnen zelf gas geven, hè? Precies. Ja. ja, wij zijn ja. altijd afhankelijk ja. van... Uh, de weersomstandigheden. Dat zie je elk ja. jaar met Rondje Tessel. ik bedoel elk jaar is er wel wat. Het gaat nooit echt uh, dit jaar waarden, het weer te hard. Nee, Klopt. En ongeveer ja. de helft de moest gewoon stoppen halverwege. En ja precies. Ja, niet zoveel van zeilen, maar de wind is hier meestal zuidwest. Ja, en dat heel zou voor wel. het Rondje Rem best wel gunstig zijn. Ja dat is inderdaad vaak wel uh, redelijk gunstig. Ja. Alleen ja, wij kunnen we kunnen meestal nooit in één lijn uh, rechtstreeks nee, nee. naar uh, de boei. Uh, dus...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 ja, plezier van, om het zo maar te zeggen. Want die kunnen dan in uh, oktober, november, nou, whatever, uh, kunnen ze ook nog uh, ja, varen. Ja. Ja. Ja. Wat voor disciplines uh, kennen jullie daar? We hebben de katamarans, dus het zeilen. Ja. ja, we hebben inderdaad het zeilen en uh, met katamarans, met lasers, zijn er ook ja. nog niet zo heel veel. Meest is het grofweg is het wel katamaran en, en stil, tegenwoordig ja. dus ook de kaiters die... Uh, ...enorm in opkomst zijn. Ja, dat is echt hè. Ja. ja, en ook door het nieuwe clubhuis... ...hebben we inmiddels al, nu al... ...een heleboel leden, nieuwe leden... ...aangemeld gekregen omdat het natuurlijk heel interessant is. Uh... En vooral dat je ook het hele jaar door blijft. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Dus alle voorzieningen naar binnen zijn. En ja, uh, ja. Dus ze, kunnen ze kunnen naar binnen. Omkleden. Klopt, ze kunnen douchen, omkleden. Ja. Iedereen heeft een uh, soort lokker, een kastje waarin je je spulletjes kan opbergen. En, uh, ja, dus fantastisch. Ja, ja, het valt me wel, want kites zijn echt heel fanatiek hè. Ja, oh, behoorlijk ja. Toch maar even, want de afgelopen week was weer goede wind, zag ik wel. Oh, ja. ja, het is deze zomer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 Ik hoop dat er vanavond bij uh, Dance ook uh, een hoop van dit soort muziek geduid wordt. Het uh, maakt wel de stemming. Ondertussen is uh, Aarschalf uh, Ernst Brokmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jacqueline, nog even. Jij zei iets. Ja, we hebben uh, een behoorlijke, met die evenementen, een behoorlijke samenwerking met de reddingsbrigade. Waar bestaat die uit? Klopt, uh...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 Ja, dat, dat, dat, dat. ja, klopt dat? Ja, tuurlijk klopt dat. Nee, ja, dat is iets, en ik, ik moet zeggen, ook voor de Rainsbogade is het bijna een soort uh, traditie. Um, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat wij als Rainsbogade vaak terughoudend zijn met evenementen. Um, evenementenbeveiliging, en dat heeft meer te maken met onze organisatiestructuur. Waarbij ja, wij een verantwoordelijkheid hebben voor het hele Zand, voor het strand. En uh, op, nou, zeker zo in uh, april, mei. Uh, er tientallen verzoeken binnenkomen tot, uh, nou, ja, voor ondersteuning, uh, medisch op het water. En wij eigenlijk zeggen, nou, wij zijn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 Drie grote, grote boten, voertuigen op het strand. Dus er zijn echt de 100, 150 man uh, zijn die dag bezig met het stuk veiligheid van de Namadam um, Race. En eigenlijk om twee redenen. Ah, ja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 actief deel in, in. Ja, daar nemen we actief dat, deel in. Dat. Uh, eventjes nog afstemming van uh, de communicatie. Hoe, hoe gaat het met die? Je noemt KNRM, uh, Ja, D eigenlijk, eigenlijk uh, um, wil je één netwerk? Wij, uh, wij gebruiken daar één uh, netwerk voor. Eigenlijk de, de, zeg maar vanuit het reddingsgebied, de, de, de centraalpost is de reddingspost Zuid, op het, op het Zuidstrand. Hmm. Daar wordt eigenlijk de coördinatie gedaan voor alle hulpverlening. Uh, dat gaat via communicatie, via één netwerk. Uh, dat loopt met een directe lijn op naar de watersportvereniging. En dat betekent dat we echt die dag een, een gesloten net hebben en één ja. op één contact met, met alle reddingseenheden. Ja, niet hier niet en daar walkie-talkies en die niet op elkaar afgestemd. Nee, nee, nee. <laughs> dus niet de en, dan, nee. en hoeveel uh, reddingseenheden moet je dan denken bij zo'n wedstrijd? Um, nou, wat ik net zei, we hebben volgens mij tien boten vanuit de reddingsbrigades varen. Okay. En daar komen nog een aantal boten van de KNRM bij. Op het strand drie, vier voertuigen. Um, we zorgen ook dat op de route, bijvoorbeeld, um, er zit nog een, een reddingspost bij Noordwijk, bij Langeveld de Slag. Nou, die is normaal gesproken niet open. Het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 Oké, okay. wil jij nog iets meer kwijt daarover? Ik zou tegen alle zandvoerters willen zeggen: neem ze een want hij ja. is hard. Hartstikke... Ja, nou, ik, ik in het zeggen, lo, loop langs bij de bij de op het gemeentehuis, bij de VVV, op de reddingsposten en uh, ik heb begrepen de komende tijd ook bij steeds meer paviljoens zijn de folders verkrijgbaar. Ja. Kijk hem een keer in. Um, en en uh, niet alleen de gasten, ook de Zandvoorters. Ja, ja. Uh, Die kunnen dan ook de gasten nog een keer wat vertellen eruit. Inderdaad. Okay. Heel erg bedankt voor jullie komst. Ja, dank Over jullie, de verschillende ja. zoutwateronderdelen. Heel veel succes komend weekend. Of volgend weekend. Ja, dankjewel het weekend, weekend. Want nu is het weekend. Ja, en dan ik hoop lekkere zon en een uh, mooi windje. Lekker windje, ja dat is belangrijk. Ja, ja dankjewel. Oké, okay, bedankt. Ja. En Betty, wij gaan nog even door met het afsluiten van het ja. programma. Ja, het en is alweer uh, voorbij hè? Het, het is alweer voorbij. Oh. Ja. We gaan uh, nog even door met de agenda. We hmm. hebben nog een paar dingen die misschien wel leuk zijn voor ja. dit weekend. En dat uh, begint vandaag tussen elf en, uh, en vijf uur. Daar hebben we vorige week al even over gepraat. Er is het uh, grote strandschaaktoernooi. bij Meijer aan zee. Is oh. er aan de gang. Belangstellende kunnen nog altijd komen kijken. Het is uh, een groots opgezet toernooi.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 Ja, En dat begint s'avonds om, uh, om half acht, dus we kunnen, heerlijk, ja. uh, we kunnen wel meegaan doen. Ook. En ja, er zijn een heleboel hobby tango dansen ja, in Nederland. maar het is ook heel mooi om ja. te zien hoor. En er komt denk ik een beetje de maxima. Ja, dat zou best wel Dat wij zou de tango zijn gaan dansen. Ja. ja. ja.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 Te maken. Er worden enorme sculpturen. Oh, dat is zo mooi. 3 bij drie meter. Ja. En drieënhalve meter hoog. Ja. En uh, wat ze ervoor nodig hebben. Kijk eventjes in mijn in mijn berichtje. Er wordt 200.000 kilo ja. sculptuurzand gestort.